De 24-jarige houtenaar zegt dat hij niet specifiek op zoek was naar de kersttoespraak... en dat hij geen hacktools heeft gebruikt. Hij was stom verbaasd dat hij de toespraak vond... nadat hij alleen wat cijfers in een internetadres had veranderd. Hij zegt dat zelfs zijn opa dat had kunnen doen. De Rijksvoorlichtingsdienst kondigde gisteren een diepgaand onderzoek aan naar het lek. In Suriname is een busje met acht Nederlandse toeristen over de kop geslagen...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 Ook de afgelopen jaren vermoorden Boko Haram bezoekers van kerstvieringen. Sinds 2009 zijn bij aanslagen van de terreurgroep in Nigeria... honderden mensen omgekomen, vooral christenen. De vrouw die gisteren in Kabul een Amerikaanse adviseur doodschoot... kwam uit Iran. Dat blijkt uit onderzoek van de Afghaanse autoriteiten. De Iraanse wist met een valse ID-kaart... het hoofdkwartier van de Afghaanse politie binnen te komen...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 De dagen na Kerst blijft het wisselvallig en zacht. met soms veel wind. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie: drie files. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. daar staat tussen Amersfoort Noord en 1 Brugge 4 kilometer. De A13 Rotterdam richting Den Haag. daar staat tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft Zuid 7 kilometer. door een technisch onderzoek na een ongeluk. En tussen de Afrit Berkel en Rode en Delft Zuid zijn twee rijstoken dicht. En dan op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 2 kilometer. En dat was de verkeersinformatie.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 Buiten is het 8 graden. Binnen zit Eva Jinek. Het woord vertrouwen was het meest gebruikte woord in de kerstrede van koningin Beatrix: vertrouwen. Laat dat nou net zo'n ding zijn dat je met woorden niet terug kunt winnen. Misschien is dat wel precies wat de koningin bedoelde. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het oog op morgen op deze eerste kerstdag. Europa stond afgelopen jaar centraal in het nieuws en dat zal in 2013 niet anders zijn. Vooral over economische zwakke broeders als Griekenland, Spanje, Italië en Portugal hebben we veel gehoord. Deze laatste week van het jaar richt het oog zijn blik op een aantal andere Europese landen. Luxemburg, Zweden, Malta, om er een paar te noemen. En vanavond... Jazeker, dat betekent welkom in Finland. We reizen af naar het hoge noorden om te ontdekken, onder andere... waarom het Finse onderwijssysteem zo fenomenaal goed is. Ondanks, of misschien juist wel dankzij... dat de leerlingen zo heerlijk veel buiten spelen. We verdiepen ons in de motieven van de echte Finnen. De nationalistische partij van Finland. Het huis van de enige echte kerstman, daar gaan we ook letterlijk naartoe. En wat is nou een typisch Finse klank? We vragen het aan een Nederlandse dirigent die binnenkort in oost finland aan de slag gaat. En mag je eigenlijk kaarten in een sauna? Dat allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag. Dinsdag 25 december. Gezegende kerstdagen. I wish you all a very happy Christmas. Zalig en gelukkig Kerstmis. Veel kerstwensen vandaag van staatshoofden en natuurlijk de paus. Koningin Elisabeth had een primeur. Haar toespraak was in 3D. Ook koningin Beatrix had een primeur. Voor het eerst lekte haar kersttoespraak uit op internet. Dankzij een handige jongen. Toen kopieerde ik die link die naar die uh, video gaat. En uh, die plakte ik in mijn, uh, in mijn adresbalk. En heb ik eigenlijk het enige wat ik gedaan heb is die datum heb ik aangepast en het nummer. En uh, ja, goed, ik drukte op enter en ik had hem. Wat hij heeft gedaan is volgens internetjournalist Brenno de Winter strafbaar. Het is heel formeel hekken, computervredebreuk. Het was maar de vraag of dat dan ook echt meteen strafbaar zou blijken... want deze jongen heeft heel duidelijk een misstand aangetoond. De inhoud was dus gisteravond al bekend... maar natuurlijk werd de toespraak vanmiddag om één uur... gewoon op radio en tv uitgezonden. De koningin sprak, zoals ik net al zei, vooral over vertrouwen... tussen mensen onderling. Vertrouwen over en weer maakt de maatschappij leefbaar... En het ging over vertrouwen in de kracht van Europa. De Europese gemeenschap heeft welvaart gebracht. Maar er is meer dan geld alleen. Bovenal biedt Europa ons vrede. De koningin heeft dan ook niets met Europa-pessimisten. In de crisis die ons nu treft... is een klimaat ontstaan waarin wantrouwen de boventoon voert. Bevrijding uit die negatieve instelling begint met het besef dat Europa niet een vreemde mogendheid is. En daarom tot slot de slogan van onze koningin. Europa, dat zijn we zelf. Ook de Britse koningin hield een kersttoespraak. Ze keek terug op haar jubileumjaar en de Olympische Spelen in Londen. De atleten zijn een inspiratiebron voor ons allen, zei ze. All those who saw the achievement and courage at the Olympic and Paralympic Games... were further inspired by the skill dedication training and teamwork of our athletes en dan natuurlijk de paus geen kerst zonder zijn urbi et orbi spiritual sancti de schen dat superbusit mania semper de paus uitte in zijn toespraak zijn zorgen over syrië la pace germogli per la popolazione siriana de paus eiste dat er een einde komt aan het geweld in Syrië en dat er een nationale dialoog op gang komt om tot een oplossing te komen. En dan het nieuws dat niet kerstgerelateerd is. In Egypte is tijdens een referendum voor de nieuwe grondwet gestemd. Een derde van de stemgerechtigden kwam opdagen. En daarvan stemde bijna 65 procent voor. Dat zijn ruim 10 miljoen mensen, zegt de kiescommissie. 10 miljoen, 600, 000, 000. Dieven waren gisteravond slecht af in Noord-Brabant. In Haren jaagde een bejaard echtpaar inbrekers hun huis uit. En in Tilburg vond de gezin bij thuiskomst een overhoop gehaalde keuken. De inbreker zat achter het keukenblok en vluchtte snel naar buiten. De man des huizes ging er met een bezem achterna... en wist de dief samen met de buren te pakken. De wijkagent geeft ze een grote pluim. Ik ben er trots op. Want de buurt heeft volgens hem goed gehandeld. Ik denk, gezien de situatie zoals het gisteren gedaan is. Ook met drie man. En direct 112 gebeld. En direct de politie laten komen. Ja, een prima actie. Dat was nieuws vandaag op Radio Tijd voor een kersthit. Een Finse, uiteraard. Deze is uit 1978. Maar ieder jaar weer immens populair. En vergeef me mijn matige Finse uitspraak. Dit is Katri Hennena met Juluma. MUZIEK maahan matkamies jo moni tietä kysy. Sinne saattaa löytää vaikka paikallansa kusy. Katson taivaan tähtiä ja niiden helmi naus. Zestani etsittavä on mun joulurauha. Joulumaa on muutakin kuin tunturi ja lunta. Joulumaa on ihmismielen rauhan valtakunta. Eikä sinne matka silloin kovin Jos jokaiselta löytyy sydämestä. Joulumaasta kuvitellaan paljon kaikenlaista. Kuinka toiveet toteutuu ja on niin satumaista. Voi jos jostain saada pois suuren puuro kauhan. Silla antaa taht toi syymä maailman rauhan Io lo on muta kuin pointelka toi del punta Io lo ma un ich müssen rauhan baltakunta JOLOMA, Katri Helena, een Finse kersthits. Crisis, crisis, crisis. Het is een en al crisis wat de klok slaat in Europa. Maar in Finland gaat het nog goed. De Finse economie doet het zelfs beter dan die van Duitsland... en zal komend jaar, naar verwachting, nog veel harder groeien. Aan de telefoon heb ik een Vlaming die bijna 40 jaar geleden... voor een vakantie naar Finland vertrok en er nooit meer wegging. Hij woont in de stad Kotka, zit in de autohandel... en is zojuist als gemeenteraadslid herkozen namens de partij de echte Finnen. Freddy van Wontergem, goedenavond. Hoort u mij? Meneer Van wel goed, Heel goed. Goedenavond. Um, gaat het economisch gezien inderdaad zo goed in Finland? Is er een soort finse economische wonder? Um, uh, in mijn stad, in, in Gotka gaat het niet zo goed. Uh, 17% van de, van de van de werknemers zijn werkloos. Dat klinkt dus. vrij zorgelijk, maar als, wat ik net al zei in het begin... Uh, het groeit harder zelfs dan de economie van Duitsland. Dat is toch wel opmerkelijk in een Europa waar het allemaal ellende is? Ik, ik vind dat, dat we in een ellendig Europa wonen. Oh, u klinkt wel heel somber op deze eerste kerstdag. Ja. <laughs> Oké, okay, goed. Ik begrijp dat ik niet uit u ga trekken dat het goed gaat met de Finse economie, ondanks de cijfers. Um, wat is het grote probleem? Want de echte Finnen, uw partij, die denken echt, dit kan niet, dat Europa. Dat maakt het allemaal kapot. Zie ik dat goed? Ik vind het heel juist. Hey, ik uh, vind dus dat Finland onafhankelijk zou moeten zijn van de rest van Europa. Is dat reëel in deze tijd, met economieën die zo vervlochten zijn met elkaar... om te zeggen dat Finland zich helemaal los moet maken van Europa? Ik vind het heel reëel. Zijn de, zijn de meesten, vinden het met u eens? Ja, waarschijnlijk niet. <laughs> Kunt u een percentage noemen die het wel met u eens is? Ik denk zo'n 20 procent. Ja, want landelijk gezien heeft uw partij vorig jaar voor een aardverschuiving gezorgd... door bijna twintig procent van het totaal aantal stemmen binnen te halen. Jullie uh, zitten nog in de oppositie, maar hoe zit dat in Kotka eigenlijk? Uh, in Kotka zitten we eigenlijk heel goed. Hoeveel zetels? Acht. Acht, en uh, voorheen vier geloof ik, hè, vorig jaar. Ja, ja. Even terug naar Europa, uw grootste bezwaar. Wat doet Europa zo verkeerd voor Finland? Waarom is Europa zo slecht voor Finland? Als ik nu richt daar moet zijn. Uh, ik, ik vind dat Europa een, een, een economisch object is. wat een deel uitmaakt ma van de wereld. Object van, van economische zaken. Dus ik vind dat uh, het Europa uh, niet reëel is. Dus sticht voor de nationale maatschappij. Nou goed. Ik, um, ik begrijp dat dit uh, geen vrolijke boodschap wordt op deze eerste kerstdag. Mag ik in ieder geval danken uh, voor uw tijd en, uh, en succes met alles, zou ik zeggen. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ja, dank.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 Don't take it too hard, Tuomo, een Finse soulzanger. Dit liedje stond in 2007, wekenlang op nummer 1 in Finland. Voor onze luisteraars die net zijn ingeschakeld... u luistert naar een speciale uitzending van Het Oog. In deze donkere dagen aan het einde van het jaar... maken we een reis langs allerlei Europese landen... die weinig aandacht hebben gekregen het afgelopen jaar. En vanavond ontdekken we Finland. Het land waar niemand minder dan de kerstman vandaan komt. Althans, dat zeggen de Finnen zelf. Ze hebben er zelfs een hele toerisme-industrie omheen gebouwd. Paul op de Poolcirkel in het koude, donkere noorden. Vlakbij het stadje Rova Jinemi. Verslaggever Matthijs van de Wiel zocht de kerstman daarop. Ik ben gewaarschuwd dat je je kunt laten meeslepen. Het zou betoverend zijn: de kerstman ontmoeten op de Poolcirkel. De show begint al voor de landing. Het licht wordt gedimd, goed uit de raampjes kijken. Ik heb me onderweg zo goed mogelijk ingelezen. De kerstman blijkt een mengelmoesje te zijn. Hij is de afgelopen drie eeuwen ontstaan vanuit Duitse en Scandinavische mythische figuren, de Britse Father Christmas en natuurlijk... Onze Sinterklaas. In de Verenigde Staten is hij eruit gaan zien zoals hij er nu uitziet. Vanaf de jaren 30 geholpen door de reclamecampagnes van Coca-Cola. Maar dat hij toen pas rood-wit is geworden, dat blijkt een broodje aardverhaal te zijn. Het stadje zelf dat is niet echt betoverend. Platgebrand in de Tweede Wereldoorlog, wijde straten, saaie woonblokken. Vandaag vriest het bijna 20 graden en de dagen zijn erg kort. Om half drie schemert het alweer. Gemeenteambtenaren werken aan ijsculpturen op het centrale pleintje. Tegenover het kantoor van de VVV, de grote promotor van het Kerstmantourisme. Het begon al in 1954. toen we de eerste very famous visitor Eleanor Roosevelt. Sanna Kortelijnen is de directeur van de VVV. Het is begonnen in 1954 met een bezoek van de vrouw van voormalig president Roosevelt. Zij wilde graag de kerstman ontmoeten. Er werd een houten huisje gebouwd voor de gelegenheid. Zij schreef erover, het kreeg bekendheid. Maar u heeft concurrentie, want ook in Groenland, in Zweden, in Noorwegen... en zelfs in Canada en in de Verenigde Staten, Alaska... claimen ze dat hij daar woont, de kerstman... Hoe kunt u het nou aannemelijk maken dat dit de enige echte plek is? De bezoekers moeten het zelf maar uitmaken. Hier kun je hem iedere dag van het jaar ontmoeten. Ze hebben het vast laten leggen als een merk. Maar alle andere landen die de kerstman claimen hebben dat niet aangevochten. Dat zegt genoeg. is de Santa? Santa, zoals ze hem ook hier zijn gaan noemen, zorgt voor tienduizenden bezoekers per jaar. Sommigen vliegen in één dag op en neer vanuit het Verenigd Koninkrijk. Maar de meesten blijven langer. Ze gaan ook met sneeuwscooters crossen, ze bezoeken een rendierenboerderij... of ze boeken een husky sleetocht in de bossen... Op een half uur rijden van Rovaniemi. Make sure the sled never hits the dogs. De Nederlander Valentijn Beets is een van de gidsen. Ook uh, naar Rovaniemi gekomen vanwege de betovering door de kerstman. Uh, nee, de betovering van de sneeuw. <laughs> Hoe zou ik het zeggen? Vanwege het feit dat er een hele hoop andere mensen voor de kerstman komen... en daar ik mijn geld aan kan verdienen. U heeft hem nodig? Ja, hij is wel belangrijk voor de hele Robin gebeuren hier. Hoe ja. zou uw bedrijf eruit zien zonder, zeg maar, al dat kerstmantoerisme? Uh, ondertussen denk ik dat hij failliet zou zijn. En daar gaan ze, dik ingepakt, met min 20 door het ijzige bos... op een houten slee met 600 ervoor. De man waar het allemaal om draait zelf ontmoeten, dat is een stuk eenvoudiger. Je hoeft daarvoor niet door de kou, het speelt zich allemaal af een paar kilometer buiten het stadje, precies op de Poolcirkel. Rondom het houten hutje van 1954 is een dorp van souvenirshops en horeca gegroeid. De betovering. Die is wel heel duidelijk te zien op de gezichten van de toeristen die net bij hem zijn geweest. Brilliant, absolutely fantastic, isn't it? We love it. Bij de ouders nog meer dan bij de kinderen. Ah, oh, there's no other Santa. I see the elves and they have pointing noses. De elfen yeah, so hebben puntige neuzen, dat is okay. het bewijs. That is a sign. Dit was de echte. We come here every year. So. Every year? Yeah, yeah, yeah. <laughs> it's magical. Zij komt zelfs ieder jaar oh, it's beautiful. vanuit Zwitserland. You, you just believe it. Even though you're an adult zelfs als volwassenen geloof je hier even in de kerstman. papa. C'est Noël, rencontre père Noël. De magie van de kerstman, een mooie traditie. Het is betoverend. magisch, c'est, c'est un endroit En bovendien sprak de kerstman Frans. From Australia, from Australia. Je gaat me toch niet zeggen dat u hier naar Lapland bent gekomen vanuit Australië. Om de kerstman te ontmoeten. We certainly did, yes. We left two days ago. Dat is gekke werk. I know. <laughs> Dan is het mijn beurt om de kerstman te ontmoeten. Je loopt door een soort eftelinghuis. Overal zijn er elfen aan het werk. Mannen en vrouwen in een soort kabouterpakken... Je loopt door een radenwerk van een enorme houten machine, een machine waarmee hij de tijd stil kan zetten, zodat hij overal tegelijkertijd de cadeautjes kan brengen. En daar zit hij op een grote stoel. Goedemorgen, goedemorgen. Je spreekt Nederlands. Just a few words I say. Eerst maar eens even hoe je eruit ziet. Dit is dus het echte pak. I'm wearing kind of shoes which they are made of. Hele grote. Veel te sloffen. Katoenen broek en vest. Wat hij dus niet draagt. Een glimmend haarig polyester vestje. Zoals je ze wel eens in de winkelstraten ziet. Nu moet je toch uitleggen hoe je hier terecht bent gekomen. Want we zijn hier op de Poolcirkel. En ik had altijd begrepen dat de kerstman van de Noordpool kwam. Ik woon eigenlijk in de Orenberg. is de daar kan ik luisteren of de kinderen wel lief zijn, maar dat is nog veel noordelijker. En ik kom hier omdat de bezoekers hier makkelijker kunnen komen. Sinterklaas, kent u die? Yes, of course. Heeft veel concurrentie van Sinterklaas? No, no, no, no. For loving children, caring for people, loving people, cannot be competition. Nee, er is geen concurrentie als het gaat om kinderen liefhebben. U lacht gewoon ha, ha ha ha, niet ho ho ho ho. I laughed the way I laughed long time. Drinkt u ook? No, no. Stellen ze wel eens moeilijke vragen de kinderen dat u het echt even niet meer weet? No, no, no, no. They are here, they see me, they are happy to see me and. ze nee, zijn blij me are, te zien. How would I say this this nicely? I, I, hij bedoelt het niet onaardig, French maar de kinderen die zijn nice gewoon gelukkig say, well, en die zijn well, niet well, zo sceptisch well, right. als verslaggevers. Children don't have the skeptical attitude of a journalist. <laughs> Tom, tom, tom. Nyt soitoon kuulen, tom, tom, ta, tom, tom, tom. Näin onnistuu. Aurinkoisen aamun voi alkaa, nousta päivään harmittomaan. Arman, Himme Name Talleuta, man. Tant, tant, tant, tant, tant, mits heu, nee, ilta kun sa ku. taas nähdä saan. de san. jos puuttuu. Nauro sille reilusti vaan. Kun kaikille aurinko loistaa, se kaikille yhteinen on. Se kaikilta kylmyyden poistaa. Mieli on niin huoleton. Aurinkoinen aamu kun koittaa, hyvän tuulen luoda saat. Orkesteri lintujen soittaa. Tänne Tom, Tom, Tom. Alweer een Finse hit. We gaan het hebben over het Finse onderwijs. Want dat geldt als zo ongeveer het beste in de wereld. Goedenavond, mevrouw Keet Kervenzee. Goedenavond. Fijn dat we u op deze uh, ja, toch wel bijzondere avond mogen storen. Heeft u kerstineel al achter de rug? Ja, gelukkig wel. Want Het werd <laughs> wel echt een sopeetje. U bent voorzitter van de PO-raad, de Vereniging van Schoolbesturen in het Basisonderwijs. Ik zei net al in mijn introductie: het Finse onderwijs geldt zo ongeveer als het beste ter wereld. Kijken u en uw collega's uit de onderwijswereld met bewondering naar Finland? Zeker. En, uh, ik ben verantwoordelijk voor schoolbestuur in het basis en speciaal onderwijs. Dus het ligt nog even iets breder. Uh -huh. Maar wij kijken inderdaad uh, ja altijd naar landen om ons heen om er ook achter te kunnen komen. Wat kunnen we nog van hen leren? Maar laat ik er gelijk bij zeggen, zij kunnen ook nog het nodige van ons leren. Uiteraard. Bent u zelf in Finland gaan kijken? Gaan observeren hoe het daar precies werkt? Ja, ik ben twee keer op werkbezoek geweest. En ik heb ook een aantal andere landen bezocht. Dus iedere keer meer weer je realiseren ja, dat het de moeite waard is om iets van elkaar op te steken. Uh -huh. En van al die landen die u bezoekt, staat Finland wel bovenaan als het gaat om wat we daar uh, kunnen opsteken? Nou, ik vind dat op dit moment een aantal landen in Azië het ook heel goed doen. Ik heb begrepen dat het Finse onderwijs in ieder geval ook enigszins kan wedijveren met de behandeling van excellente leerlingen, zoals in Azië. Zeker, dat is ook zo. Daar hebben zij, uh, en dat is ook wel een van de vragen... die zich in Nederland eigenlijk het meest indringend voordoet. Mm -hmm. Wij doen het als land beslist goed, ook internationaal gezien. Ik bedoel, als je het verschil ziet op een lijstje van 15... dan is het verschil tussen 1 en 5, zal ik zeggen... Met de rest van de groep is wat groter. Maar als je weer van 5 tot 15 kijkt, dan zitten ze ook dicht bij elkaar. Dus Nederland, eigenlijk presteert Nederland behoorlijk goed. Zeker als je kijkt dat wij eigenlijk alle leerlingen wel meenemen. Dus wij hebben in verhouding weinig leerlingen die uitvallen. Maar waar we het beslist beter op moeten gaan doen, is op excellentie. We gaan luisteren naar Jill Bessendorfer Pelly. Een Vlaamse die geeft op een basisschool in Lieperi. Dat ligt in het noorden van Finland bij de Russische grens. En eerder op de avond sprak ik met haar. Goedenavond. U geeft Engelse les uh, in Finland. Vanaf welke leeftijd krijgen Finse kinderen dat op school? Uh, vanaf de leeftijd van acht jaar. En is dat uh, het juiste moment om te beginnen wat u betreft? Of uh, vroeg, vergeleken uh, met de rest? Ik denk het wel, want kind, jonge kinderen uh, nemen zo makkelijker een nieuwe taal op. Dus uh, ik denk acht jaar is een ideale leeftijd om te starten. Wat maakt het Finse onderwijssysteem zo goed wat u betreft? Um, ik denk de hele structuur van het, hoe het kinderonderwijs is georganiseerd, uh, helpt, maakt het zo goed. Ik denk uh, de opleiding van de leerkrachten, hoe de uren op school zijn, de vakken die worden gegeven enzovoort. U heeft niet zoveel lesuren als bij ons, heb ik begrepen. Uh, nee, ik heb als vakleerkracht ik, uh, heb ik 20, uh, 20 uur les in de week. En hoeveel is het hier, gebruikelijk? Uh, um, ik moet vergelijken met België, en in België is dat toch 25 uur. Mm -hmm. En die overige uren die u overhoudt, waar gebruikt u die voor? Uh, om lessen te plannen, om vakvergaderingen te houden, om uh, vergaderingen over leerlingen te houden, en zo verder. Dus u heeft het idee dat u meer aandacht kan besteden aan het soort les dat u wilt geven dan bijvoorbeeld inderdaad, in België? Inderdaad, aan de inhoud van de les, aan de manier waarop, ook aan de zorg voor de leerlingen. En, en zeer belangrijk ook overleg, samen met collega's, om, uh, om, om de samenwerking in de school uh, goed te houden. Uh, in Nederland in ieder geval gaat er ook veel aandacht uit naar rekenen en taal. Is dat in Finland ook zo? Ja, rekenen en taal zijn natuurlijk de belangrijkste vakken op school. Maar ik denk dat in Finland ook heel veel aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld sport, aan handenarbeid, aan tekenen. En, uh, en zo verder dus niet alleen de... De taal en rekening is belangrijk, maar er zijn ook heel wat andere vakken die uh, andere capaciteiten van leerlingen aanspreken. En hoe helpt dat leerlingen om uh, beter te presteren? Hoe moet ik dat voor me zien? Ik denk dat, uh, dat we vaak leerlingen alleen maar zien als... als in lagere school ik dat het alleen maar kennisoverdracht is. Maar lagere school is niet alleen maar kennisoverdracht. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om, om algemene vaardigheden te leren. En Ik denk dat in het Fins onderwijs uh, heel veel aandacht aan wordt besteed aan vaardigheden overdragen. Vaardigheden die we niet alleen op school kunnen gebruiken, maar ook in hun latere leven. Hoe komt het volgens u dat Finse kinderen zo goed kunnen leren? Zijn ze gewoon meer begaafd dan kinderen hier? Uh, ik denk het niet... Kinderen kunnen nog kind zijn in Finland en dat betekent dat, um, bijvoorbeeld ze hebben heel, heel veel speeltijd, veel meer dan, dan in andere landen. En kinderen kunnen nog buiten spelen en, en, en zijn heel, heel sportief bezig. En ik denk dat dat heel veel invloed heeft op hoe kinderen leren. Want als ze, als ze bijvoorbeeld langer buiten hebben gespeeld, zijn ze meer vatbaar voor wat er in de les wordt verteld? Uh, inderdaad, uh, in Finland is het systeem van 45 minuten les, 15 minuten pauze. En in die 15 minuten pauze kunnen de kinderen zich uitleven, kunnen ze spelen, kunnen ze echt kind zijn. En dan kunnen ze zich weer heel goed 45 minuten concentreren. En 45 minuten is eigenlijk een ideale uh, tijdspanne om, om iets aan te brengen aan kinderen. Klinkt heel logisch en ook heerlijk. Jill Bessendorfer, ja. hartelijk dank voor uw bijdrage. Oké, okay, dankjewel. Ja, mevrouw uh, Kervensee, sorry, ik verzet ja, maar mee. keten, dat wordt makkelijker. <laughs> Bent u het met haar eens als u haar zo hoort praten? Nou, ik herken heel veel wat wij in Nederland in het onderwijs ook doen. Bedoel, in die zin is in Nederland rekenen en taal... en ik zeg gelukkig ook heel belangrijk. Want dat zijn ook de middelen om andere vakken in je vingers te krijgen. Door Als je geschiedenis je eigen wil maken of alles kunnen... moet je kunnen lezen, schrijven, rekenen. Mm -hmm. Maar wij geven zeker in het basisonderwijs... ook heel veel aandacht aan sociale en aan emotionele ontwikkeling. Ook aan uh, creatieve vakken en sociale vaardigheden... Ja, weet u, wat dat betreft is het Nederlandse onderwijs ook wel behoorlijk allround hoor. We doen wel dingen anders als je naar haar uh, verhaal ook luistert. Maar het nou, is zeker bijvoorbeeld niet zo... over die docenten. Laten we het daar even ja. over hebben. Want dat ja. is een van de belangrijkste. Ze heeft het over hoogopgeleide docenten. Ja. Die betrekkelijk veel tijd overhouden voor overleg met elkaar en, en zich kunnen voorbereiden op ja, hun lessen. Dat, ja, ja, wij geven in het Nederlandse onderwijs 21 uur les aan de onderbouw. Dat is tot acht jaar. En... 25 uur als leerkracht uh, aan de bovenbouw. Dus dat, daar is niet zo'n zo uh, verschil in. Wij besteden, als je naar de jaartaak kijkt... ook behoorlijk wat tijd is er vrijgemaakt voor voorbereiding en voor overleg. Mm -hmm. Wat en... wij wel anders doen, is dat we niet in het systeem werken... van drie kwartier en dan weer een kwartier pauze. Waar ik het heel graag mee eens ben, is dat we onze basisscholen... en onze speciale scholen voor speciaal onderwijs... Ook uh, veel meer buitenruimte zou moeten geven. Ik denk dat je juist uh, voor jonge kinderen ook hun ontwikkeling heel erg stimuleert door dus ze motorisch uh, veel vrijheid te geven. Ik mm. bedoel dat is ook belangrijk. Je kunt het zich, denk ik, makkelijk voorstellen. Kijk, als je goed kan bewegen, wordt je fijne motoriek... wat je nodig hebt bijvoorbeeld voor schrijven... maar ook voor ruimtelijk inzicht, daarmee ontzettend geactiveerd. Uh, kan ik me als voorstellen, ik, ja. Als je meer zuurstof opdoet, gaan je hersenen weer beter werken. Ja. Dus als je kinderen te lang in gesloten ruimtes houdt... nou, daar kunnen wij in Nederland echt nog flinke stappen voor uitmaken. Zeker, kan ik me voorstellen. Iets anders, iets heel concreets... wat ik me ook goed kan voorstellen. De docenten ja. in Finland zijn allemaal academisch geschoold. Ja, het is ook zo. Kijk, ik denk als dat dat ik... een groot verschil maakt. Zeker is dat een groot verschil. Finland heeft zich de laatste 20 jaar, 25 jaar, eigenlijk flink uh, naar boven gewerkt. Je ziet dat Nederland eind jaren 60, begin 70, eigenlijk het punt bereikt heeft van hoger onderwijs voor velen. En wat we toen ten onrechte gedaan hebben, is dat we de toelatingseisen voor de PABO, voor de tweede graadse opleiding, eerder lager dan hoger gemaakt hebben. En daarmee zie je dat we wel veel meer hoogopgeleide mensen in Nederland hebben. Maar dat die niet allemaal één op één naar het onderwijs gegaan zijn. Ook en, misschien omdat, uh, omdat ze niet zo goed betaald worden als ze kiezen voor het onderwijs zeker? zoals in Finland? Of, of dat de aanzien niet zo groot is? Nou ja, je vraagt je altijd af wat de oorzaak en gevolg is. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we naast dat we echt eisen stellen aan mensen die op de lerarenopleidingen zitten dat we ook veel hogere eisen zouden moeten blijven stellen... aan dat mensen hun vak bijhouden. En dat als je één keer een diploma hebt... dan heb je nog zo'n 40 jaar voor de boeg, zal ik maar zeggen. En dat je dus systematisch ook bijhoudt. Wat zijn nieuwe inzichten? En heb ik die ook in mijn vingers. En dat we ook veel meer ruimte maken om met collega's te praten over... doe ik de goede dingen en doe ik ze goed? Weet je Weet Daar zijn wij in Nederland, als je dat vergelijkt... Uh, minder goed in dan andere landen. We hebben... In het onderwijs eigenlijk te lang. Ja, toch de cultuur gehad van baas en eigen klaslokaal. En dat zijn we nu wel met grote stappen aan het doorbreken. We zijn heel erg bezig om collegiale consultatie, peer review maar zou, in te richten. U, als ik u mag onderbreken, zou het wat u Zeker. betreft toe moeten zoals het naar het systeem, zoals dat in Finland is. Iedereen een academische graad en structureel georganiseerd overleg en bijscholing. Zou het zo moeten zijn wat u betreft in Nederland? Nou, als u zegt dat we daar naartoe moeten werken, maar. Ik zou niet graag, als ik naar de cijfers kijk van demografische ontwikkelingen... nu opeens alleen maar academische mensen voor de uh, klas willen eisen. Want dan komen straks een enorm leraartekort uit. Ik zou liever inzetten op houden eisen op de huidige pabo's... en op de tweede graad goed strak. En zorg dat je aansluitend wel mensen stimuleert... voor een deel ook verplicht, om door te studeren. Begrijpt u, daar zitten ook mogelijkheden. Mm -hmm. De kinderen daar, worden die ook anders getoetst dan hier? Ja, je, je ziet dat in Finland hebben ze een systeem ontwikkeld... waarin ze toetsen pas op veel latere leeftijd doen. Het is zelfs wettelijk verboden om kinderen te, te kwalificeren... met een cijfer of met een uh, letter. Wow. Daar, dat doen wij in Nederland dus uh, eerder. Maar ik moet u wel zeggen, dat je, dit is een ingewikkeld vak hoor, onderwijs. Als je niet weet of een kind vingers, uh, het in de vingers heeft, echt de stof beheerst... dan laat je een kind ook te lang zwemmen eigenlijk... Weet u, als de toetsen erop gericht is om te kijken of een kind het beheerst, is er niks mis mee. Wanneer het een andere uh, kant op gaat, is als je kinderen daarmee te vroeg eigenlijk afscheid van zijn neemt. Ze zegt, nou, die zal het wel niet kunnen. Mm -hmm. Begrijp nu maar het feit of je kijkt... heeft een kind deze stap gezet... Ja, tuurlijk. Ja, dat snap ik. Dat, dat is, dat is dat alleen is, maar heel nuttig. Zeker, zeker. Maar daar doen ze het dus veel later. En, uh, ja, ja, maar daar, dus daarmee moet je oppassen... van het, het kijken of een kind het kan... is niet alleen maar negatief en tegendeel. Ik denk dat als wij in Nederland daar goed aan vasthouden... en de afgelopen jaren hebben we met talen en rekenen... daar dus veel meer op gelet. Zo van zorg dat die kinderen die ook... Iedere stap zetten. En als ze een stap even niet zetten, wees daar snel bij. Dat voorkomt ook heel veel schade. Ik zou zeggen, um, misschien een beetje op weg naar het Finse systeem. Kate Kerversee, hartelijk dank voor uw bijdrage Graag vanavond. Graag gedaan. oli po ipil bonttup kabe nu nog niet verklappen wat u net hoorde, maar in ieder geval is het meegebracht door Jurjen Hempel, hier bij mij aan tafel, gezellig op deze eerste kerstavond. Een van de meest veelzijdige Nederlandse dirigenten is hij, hij is specialist op het gebied van eigen tijdsmuziek en vanaf komend jaar artistiek directeur van het Jounsou City Orchestra in Oost-Vinland. Goedenavond en welkom Goedenavond. in de studio. Wat hebben wij zojuist gehoord? Dat was een stuk van Jean Sibelius, dat heet Loan Notar. En omdat het gaat over de mythische geboorte van de aarde en de hemel. Zoals in de, genoteerd in de Calerva, de beroemde mythische gedichten. Die een oorsprong liggen aan heel veel Finse cultuur eigenlijk. Dus dat boek fascineert iedereen mateloos. En in dit stuk dus ook. Is het ook een stuk wat u uh, mateloos fascineert? Nou, het is wel een van de allermooiste orkestliederen die ik ken. En sowieso een van de allermooiste Finse orkestliederen. Is het typisch Fins? Kun je dat zo zeggen? Ja, dat weet ik niet. Want ik krijg nu zo'n etnomuzikologische discussie... van wat is nou typisch Fins? Het is natuurlijk is een moment in de geschiedenis geweest... waarop men zocht naar een nationale identiteit. En op dat moment kwam Jean Sibelius voorbij met zijn muziek... waarvan iedereen zei van, ja dat spreekt ons aan. En sindsdien heet dat Finse muziek. En heeft dat, wat eigenlijk wat de muziek van Jean Sibelius karakteriseert hele langzame ontwikkelingen. Hele langzame ontwikkeling van melodie is dat typisch fins geworden maar dit is, kijk, er bestaat geen uh, muziek met een nationaliteit dat is iets wat je daar vast plakt ja maar dat is toch heerlijk om in mee te gaan je dat kan is zeggen ook zo. dat je dus... zijn allemaal melancholisch en zwaar op de hand bijvoorbeeld dat klopt eigenlijk grosso modo wel is het zo dat Ik zou jij moeten uit weten ervaring, ja. <laughs> uh, laten we even beginnen bij het begin hoe uh, wordt een mens artistiek directeur van een orkest in Oost-Finland hoe gebeurt zoiets nou, ik heb natuurlijk uh, vaker in Finland gedirigeerd. En afgelopen seizoen ben ik daar voor het eerst geweest. Uh, in Johansu. Ah, uh, zo heet het dus. Ja, dat is een, een academisch stadje daar. 85.000 inwoners. Waarvan 15.000 studenten. Die daar aan een mm -hmm. polytechnische universiteit zitten. En er zit een, een steengoed kamerorkest. Ik was er nog nooit eerder geweest. En uh, dat... Het klikt heel erg. Je merkt dat ik wil vinden zijn niet hele uitbundige mensen in de omgang. Nee, hoe gaat dat die zo'n kennismaking? Nou, je merkt gewoon dat het heel plezierig is. Dat iedereen rustig en ontspannen zit te werken. Dat er goed muziek wordt gemaakt. Dat je je ei kwijt kunt. Dat mensen dat ook oppikken. Dat ze nu als je iets een verhaal of een, iets aangeeft, dat ze dan ook echt knikken. Van oh ja, dat geloven we in. Dat pikken we op. En uh, toen, ik weet nog, dat het was een soort e-mail-uitwisseling van... wat gaan we de volgende keer doen? En toen stelde ik een paar stukken voor. Toen kreeg je een e-mail terug van, ja, maar we hebben niet zoveel geld. Dus ik stuurde een aantal goedkope ideeën. En toen zei ze, ja, maar het mag wel ietsje duurder. In goed Go overleg. Ja, en toen plotseling in Alinea 2 zeiden ze van... how about, uh, jij wordt de nieuwe chef-dirigent van ons orkest? Ook niet in de eerste Alinea, nee, in de tweede Alinea. Zo beheerst ook, hè? Helemaal. En zo'n belangrijke vraag en dat even soort weggemoffeld in de tweede alinea van een e-mail. Ik moest van het ook even e teruglezen. Van, ja, want je verwacht dat zoiets en daar wordt een aparte e-mail aan uh, ja. besteed. Maar nee, zo werkt het niet. En dan ga je er naartoe en dan praat je met de orkestdirecteur. Je praat met de cultureel wethouder. Die natuurlijk verantwoordelijk is voor het budget. En that's it. Zakelijk maar welkom. Tja, heel, heel correct allemaal. En dat was wel <laughs> grappig, want toen... Dat orkest was op dat moment met een andere dirigent aan de gang. Ik ging er naartoe en ik hou een toespraakje van een kwartier of zo... Van waarin ik aangeef van waar ik vandaan kom, wat ik doe en wat ik hoop te gaan doen. Dus ik zeg na afloop van, uh, nou, heeft er iemand vragen misschien? En dan valt er een doodse stilte. En na een minuut vond ik hem ongemakkelijk worden. Toen zei ik van, uh, maar het mag, mag echt over alles gaan. Toen duurde het twintig seconden en toen zei de slagwerker... Do you like football? Heerlijk, nou, dat toch? Was dat was hem. Hij vroeg me gelukkig niet... of ik ook ijshockey kon spelen, wat hun nationale sport is. Maar toen dacht ik van ja, dat is fenomenaal. Dat soort ik vind het heel directe. hartelijk. Ja, heel lief wel. ook wel. Niet vragen van wat speel je en nee. heb je dat en dat als gedirigeerd? Nee, van, heel erg op de mensen. Hoe eigenlijk. zit je in elkaar? Ja, precies, ja. En toen s'avonds was er een soort met een kleine commissie uit het orkest... een, uh, een gezellig samen zijn met een borreltje en een hapje. Ja, en dan komen ze natuurlijk echt los... Dan vragen ze je wel de hemd van het lijf. Ja echt. Wat, ja. wat voor dingen vragen ze bijvoorbeeld? Ja, gewoon in wat ik verwacht had tijdens die vergadering van waar kom je vandaan, wat heb je ja, gedaan, ja. wat ga je doen, en waar ben je mee bezig, heb je een gezin, hoeveel heb je kinderen, al dat soort dingen. Gewoon een normaal gesprek. Ze moesten um, even opwarmen. Ze moesten even op gang komen. Ja, ik ken ook een vindus. Ik weet precies hoe ze zijn. Um, u heeft ook wat muziek voor ons meegenomen. Ik heb hier niets op papier staan, geen volgorde. Ik dacht het beste is als u gewoon aankondigt wat we gaan horen, dan luisteren we even en dan hebben we het daar even over. Dat is goed. Dus het eerste fragment wat u wil laten horen, wat zou dat zijn? Weet u dat? Ik ga nu kijken even. Af... Want, als het goed is, staan er twee klaar. We laten wat horen. Laten wat horen. was dit wat wij hoorden uit. Dit was een stuk dat heet Arena. Dat is van de Finse componist Magnus Lienberg. Hoewel dat schijnt je anders te moeten uitspreken... omdat het een Zweedse naam is. He. Finland heeft een kleine Zweedse minderheidsbevolking. Uh, dit is een stuk dat heet Arena. En ik ben daar in 1995 ben ik daar ooit naar een uh, concours geweest voor dirigenten. He, je moet, een dirigentencarrière moet je altijd ergens beginnen. Een concours is een mooi moment. En dat was toen het verplicht werk in de halve finale... Dat Moest je repeteren met het Helsinki Philharmonisch Orkest. En omdat ik toen al relatief veel uh, eigentijdse muziek gedaan had. en ook van deze componist al muziek gedirigeerd had. was dit natuurlijk een welkom, uh, welkom stukje repertoire. Ja. Dat was heerlijk. Dat was ook gezellig ook. Gebeurt er veel op, uh, op als we het hebben over eigentijdse uh, muziek? Nou, eigen muziek tijdens, sowieso. Klassieke muziek. Gewoon ja, oh, muziek. Finland. Ja, überhaupt. Gewoon als je nagaat dat er in het land met 30 miljoen. af met. Uh, vijf miljoen inwoners, hebben ze dertig professionele symfonieorkesten wow. En ook door het hele land heen. Er is zelfs een klein plaatsje, er zijn maar twintigduizend inwoners of zoiets. En dat is dus een door het Rijk gesubsidieerd strijkkwartet. Wat daar gewoon de cultuur verzorgt. En waar je net, uh, ik ben even, nou, dat plaatsje van de kerstman... Uh, daar is dus een piepklein... Bij de Poolcirkel waar Bij de Poolcirkel, hadden, ja. hoog in Lapland. Dat is dus een heel klein kamerorkestje van 23 man. En die hebben drie jaar geleden een nieuwe zaal gekregen. Dus zeer muzikaal-minded, zeg maar, die maatschappij. Ja, cultuur-minded. Het gevoel ook dat cultuur bij een, bij een nationale identiteit hoort. He, wat, oh, Finland is natuurlijk altijd een land geweest... wat heen en weer pingpongt is tussen Zweden en Rusland. Mm -hmm. En uh, toen zich dat aftekende dat er een eigen bewustzijn ontstond... Wetten gezocht naar de manier om die nationaliteit tot uitdrukking te brengen. En muziek is natuurlijk een ongelooflijk tot de ziel aansprekend gegeven. Dus ze zijn ook heel erg met muziek bezig. Is dat een dankbaarder omgeving voor u om te werken dan bijvoorbeeld in Nederland? Nee, want ik dirigeer zoveel in Nederland. En ik bedoel, ik, ik heb laatst het voorrecht gehad om het conceptgebouworkest te dirigeren. Dan, Realiseer je in wat voor ongelofelijke rijkdom wij cultureel gezien zitten. Maar het gaat je met pijn aan het hart als je ziet hoe de regeringen, afgelopen twee regeringen met cultuur omgaan in dit land. Dat bedoelde ik eigenlijk, het verschil tussen die ja, twee? Ja, dat, dat maakt wel triest. Ik bedoel, daar wordt ook over, over geld geklaagd. Dat is ons mm -hmm. waarschijnlijk artiesten eigen om daarover ja, te klagen. Altijd. Maar in Nederland is het, op dit moment, kijkt de hele wereld met verbazing en ontsteltenis naar wat hier zich afspeelt. Ook, ook omdat je weet van wat hier kapot gemaakt wordt, komt nooit weer terug. Het is niet zo dat als het over tien jaar veel beter gaat, wat we allemaal hopen, dat ze dan zeggen, oh in dat geval brengen breng we dat, dat ook eens weer terug. Nee, dat is gewoon gebeurd. En dat is, dat is triest. Spreekt u al Vins? Nee, maar ik kan een, ik kan een biertje bestellen in het dat Vins. Dat lijkt ja. me van een noodzakelijke. Ja, iets, toch? Inderdaad, daar begint het allemaal. Verheugt u zich erop om in oost finland te wonen... waar het nauwelijks licht is, waar het koud is en donker? Ja, ik zag het vanochtend en ik denk... Oh ja, dan om een uur of tien wordt het licht... en om half drie is het ook echt weer donker. Het is mijn allereerste werk in Finland. Ik weet nog dat ik... dan kwam ik naar buiten uit het hotel, dan was het donker. Er werd gereputeerd één verdieping onder de grond. Dan kwam je weer terug buiten om kwart over drie. En dan was het weer donker, dan had je het gemist. En dan raakt je het hele systeem helemaal hotel de botel krijg je honger op de gekste momenten. En om half acht val je in slaap. Niks voor mij. Maar aan de andere kant, ik was vorig jaar in Korpio in midden Finland bij min 34, met strak blauwe luchten. En ik vond het fantastisch. Ik heb bijna zin om mee te gaan. Jurjen Hempel, heel erg bedankt en heel veel succes in Dankjewel, Finland. Dank je wel. Oftewel, het is vijf voor twaalf. Goedenavond, Peter Starmans, oud lector... Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit van Helsinki. Juist, ja. Ik moet even naar een spookrijder. Sorry dat ik u onderbreek. Ja. Nee, nee, de spookrijder is alweer weg, gelukkig. En ik heb begrepen dat u in de sauna zit. Nou ja, min of meer. Nou, niet in de warme sauna, want het is <laughs> nu midden in de nacht. <laughs> en over het algemeen wordt het hier. Maar ik zit in de sauna, in mijn eigen huisje, in een, uh, in een rijtjeshuis. Ja. De vinnen en hun sauna's, dat is onvoorwaardelijke liefde, toch? Ja, dat is onvoorwaardelijke liefde en al hele oude liefde... Van honderden jaren oud. U zegt, ik zit in mijn eigen uh, huis met mijn eigen sauna. Hoeveel huizen in Finland hebben een sauna eigenlijk? Nou, eigenlijk in principe, uh, laten we zeggen, de zulke uh, huizen, vrije uh, rijtjeshuizen en zoiets, hebben eigenlijk allemaal een, een, een eigen sauna. Geen sauna buiten, maar gewoon een sauna bij de badkamer, laat ik het zo zeggen. En dan in, in de flatgebouwen zijn er altijd grote sauna's onder in de kelder of boven in het huis. En in, het en in de hotels en in de zwembaden en al dat soort dingen. En er waren ook vroeger natuurlijk algemene sauna's, maar dat wordt natuurlijk steeds en steeds minder. Dus, maar het over, zoals ik het nu hoor, overkomt het een Vin niet dat hij even zonder sauna zit? Dat kan bijna niet? Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk niet. En de mensen hebben heel vaak ook in een zomerhuis, of in ieder geval op het platteland een sauna of vrienden met een sauna en gaan dan in de zomer vaak en misschien ook hier nou rond kerstmis heel graag uh, sauna ja de sauna hoort erbij bij de feesten en, en, en, en bij, bij de alles zomer. in het finnense leven als ik het zo hoor en wat vindt u zelf zo prettig aan de sauna naar de sauna is inderdaad heel ontspannend als je uh, tien minuten in de sauna zit of misschien wat langer en dan weer eens naar buiten gaat. Uh, Oftewel als er water is zwemmen of als er nu sneeuw is en er ligt hier enorm sneeuw op het ogenblik en het is koud, dan ga je gewoon in die sneeuw rollen of, of zoiets dergelijks. En dan uh, ga je weer terug in de sauna en je praat met de mensen die er zijn, met de familie of met de vrienden dan dat ontspant ongelooflijk. En... Maar ik heb wel begrepen dat het sauna-bezoek gescheiden is... behalve als het met familie is. Dus mannen en vrouwen ja. gaan apart naar de sauna... behalve als je met een gezin bent. Ja, dat is in principe is dat zo. Eigenlijk in, in heel Finland is dat zo, ja. En wat is, wat is zeg maar gebruikelijke etiket in een sauna? Wordt er bijvoorbeeld gekaart of wordt er gepraat... of moet je juist stil zijn? Nee, nee, nee, nee, nee. Over het algemeen in de sauna zelf, als die erg heet is, dan is het praten wat minder. <laughs> omdat het erg heet is en de mensen zitten boven of beneden of in het midden. Maar dan daarna, daartussen, uh, zitten ze op het balkon of, of op het terras of bij, uh, bij het water of waar dan ook. En dan wordt er gepraat uh, over het leven. Over politiek en dat soort dingen, de vrouwen over hun eigen zaken. En dat is eigenlijk ook op zich heel goed en, en een hele goede oude traditie. U staat nu dus half uh, ja, eigen, in uw eigen sauna. Niet helemaal warm natuurlijk, want het is midden in de nacht. Een van de mooiste dingen van de sauna vind ik de geur. Kunt u kort voor mij de geur van uw eigen sauna omschrijven? Ja. De... Ja, de geur is dus, laten we zeggen, die stenen, daar zit, daar zit dus iets in, ik weet niet wat, maar die stenen die zuigen dat water op en geven dat weer terug langzaamaan. En dat is dus een, een, een, een, een geur. En natuurlijk de hele zaal nog helemaal van hout, van boven en van onder, van links en van rechts, behalve natuurlijk bij de, bij de oven. Dat moet natuurlijk, dat is beschermd, met, ik weet niet precies waarmee, maar in ieder geval. En dat, dat hout... Dat geeft dus uh, lange tijd, daar zit haars in. En dat dat geeft dingen... een goddelijke geur. Ik moet helaas afronden. Peter Starmans, ja. hartelijk dank. Ja, dank u wel hoor. Dit Dag was al het ook. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Freunde. het werd tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigaret. En een laatste glas in steen. Dit is Radio 1.